Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Er zijn nog steeds lange wachtrijen op Schiphol. Het is vandaag opnieuw druk op de luchthaven, net als al de hele week. Komt door de meivakantie en grote personeelstekorten. Maar de sfeer zit er nog goed in bij de vakantiegangers, zegt verslaggever Kees van Dam. De piek, zo verwacht Schiphol, zal zo ongeveer zijn... Toch wel tot een uurtje of uh, vier, maar de stemming is uh, gelaten en uh, middag meer, meer vrolijk ook wel. Want ja, je kunt eindelijk weer eens een keertje op uh, vakantie in mei met het vliegtuig. En een paar uurtjes wachten, zo zeggen de passagiers, dat hoort er dan bij. Ook de komende week verwacht Schiphol nog lange rijen. In China zijn negen mensen opgepakt na het instorten van een gebouw in de stad Changsha. Het gaat om de eigenaar, drie ontwerpers en vijf anderen die een illegaal veiligheidsrapport hadden opgesteld voor delen van het complex. Vrijdag stortte het pand van zijn acht verdieping in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tientallen mensen worden nog vermist. Mijn ongeluk met een losgeschoten caravan in het Brabantse Veldhoven is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer stond te wachten voor een rood verkeerslicht... toen opeens de sleurhut van een voorbijrijdende auto losschoot. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het daarmee gaat is niet bekend. De derby van Friesland was tot de allerlaatste minuut spannend. In de 94ste minuut maakte Cambuur de 3-2... Daarmee leek de wedstrijd voorbij, maar op het allerlaatste moment maakte Heer nog de gelijkmaker. De trainer van Kambuur wist niet wat hij meemaakte. Ja, zo dichtbij. Man, man, wat een, uh, wat een ontlading was dat. En dan is het zuur dat we hem me... daarna nog in blessure tijd. Volgens mij is het dan. Ik weet niet meer wat dat voor tijd is, maar dan krijg je hem nog tegen. Ja, zit daar frustratie. Onbegrip een beetje. Ik snap dat niet waar dat dan vandaan komt, die tijd. Maar daar wil ik het niet op gooien hoor. Het werd uiteindelijk dus 3-3. Het weer, het blijft de hele dag droog. Op veel plekken schijnt ook de zon. Het is zo'n 12 tot 16 graden. Morgen ook veel zon en iets warmer dan vandaag, 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 10 minuten vertraging. Komt daardoor een auto met pech waardoor de rijstok is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Aki nadie te be como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si bien esa falla no está ahí. Vamos a romper la tu digo muy rápido no estoy aquí. Zonnig begin van het derde uur van Zandvoort op zondag. Op inderdaad een zonnige zondag 1 mei vraag. De dag van de arbeid. Hebben we de meesten natuurlijk vandaag gewoon uh, lekker een uh, vrije dag. En dan kan je ook genieten op het strand, want het is best wel mooi weer. En het voelt ook een stukje warmer aan dan uh, gisteren met een uh, graad of 12. En uh, de wind uit een iets andere hoek, hè, uit een noordwesthoek. Dan, uh, ja, dan krijg je toch uh, wat minder uh, koude, koude wind uh, zeg maar, uh, naar je toe. Dan in de Noordoosthoek, waar hij de afgelopen tijd uh, in uh, zat, Obisjan. Uh, Klopt. Dus, nou, derde uur, de, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, over het tweetal platen gaan we natuurlijk even pit report. We, hebben, we gaan nog even in over het 35ste kort geding. wat de afgelopen week is gehouden ten aanzien van uh, het Circuit Zandvoort. Uh, Verder nog wat uh, Formule 1-nieuws. En we hebben goed nieuws voor VK, want vanavond wordt er weer gereisd. In Amerika en uh, de, kwali de, de, de kwalificatie is geweest. En VK heeft het niet onverdienstelijk gedaan. En hoe hij het gedaan heeft, dan moet hij blijven luisteren. Uh, dat is Pit Report, kwart over vier. Half vijf hebben we het duur van de week. Dat is Lars. En uh, Lars, uh, gisteren hadden we ook aandacht aan Lars. En we dachten van, nou toch maar even kijken vandaag. Wellicht dat hij er alweer weg is. Maar nee, hij zit er nog. Het is zondag, uh, Albert <laughs> De administratie moet bijgewerkt worden. <laughs> Klopt. Dier van de week, half vijf, Lars. Het gedicht van de dag zijn we ook inmiddels uit. En de titel van dat gedicht is Mooi Zandvoort. Uh, ik zou zeggen, uh, dan hebben we natuurlijk nog de, de, de voetbal-eredivisie... Uh, die we in de gaten houden. en uh, Ongelooflijk, uh, uh, we volgden voor u ook uh, de topper in de hoofdklasse Heren Hockey tussen Amsterdam en Bloemendaal. En in het derde kwart leek Amsterdam de, de touwtjes in handen te, te, te krijgen door heel offensief te gaan spelen. En zelfs met 2-1 uh, voor te komen. Maar ja, dan kijk je even niet en je bent met andere dingen Zo. bezig. Uh, we zitten inmiddels in het vierde kwart, met nog ruim negen minuten te gaan. En Bloemendaal staat met 5-2 voor. En zo snel kan het uh, tijdkeren daar uh, op het om. Snelle sport, hè, hockey. Jazeker, ja. Ja, zeker. Nou ja, 2-5 uh, op dit moment uh, de tussenstand uh, daar in uh, Amsterdam. Bij deze toppenwedstrijd uh, tussen Amsterdam en uh, Bloemendaal. We blijven hem volgen ook in het. Uh, derde uur van uh, dit uh, radioprogramma. En uiteraard hebben we ook uh, heel veel lekkere muziek. Blijf daarvoor luisteren. En de cliffhanger over 4K uh, van uh, Albert Jan, daar ben ik ook benieuwd naar. Dus uh, ik blijf ook nog even luisteren. Dadelijk ik kort over via de Pit Report. Ja, mooi zandvoorts. En uh, hier kom ik thuis. Of hier hoor ik thuis. Ja, dat past wel een beetje bij elkaar. Hier is uh, Frans-Duits. Ik kijk naar de boten. Ze vertrekken over de wal en volgen de stroom en we spreken nog steeds dezelfde taal. Ik kijk naar het water en denk aan vroeger terug. We zijn van ver gekomen, maar we willen nooit meer terug. Yeah. Uh -huh. van het geweldige tv-programma de Troubadours wordt hier de single van Frans Duits Paul McCartney en de Hope of Deliverance. Het is de tijd voor... de ja, al... Race Radio. Pit Report. De Pit, Pit Report. Ja, ik denk ik ga je maar heel snel in. Zo uh, vlak voor, uh, kwart, voor uh, kwart over vier zelf. Want ik wil uh, alles weten over 4K. Of uh, bewaai die weer uh, tot het uh, slot van uh, Wat erg zeg. Nou ja, ga maar heel snel uh, vergangen. Circuit Zandvoort. Daar beginnen we mee. Ziet alle rechtszaken die nog gaan komen... om de Formule 1 tegen te houden met vertrouwen tegemoet. Afgelopen week was het software de 35 e juridische procedure... die we hebben gevoerd voor een vergunning of een aanvraag. En we zijn voor de 35 e keer in het gelijk gesteld al dus circuitdirecteur Robert van Overdijk... in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem afgelopen week. Die bepaalde in een bodemprocedure... dat de stikstofvergunning in orde is en in stand mag blijven. Het is jammer dat we voor zo'n mooi evenement... al zo vaak voor de rechter zijn verschenen... maar dat wat ons betreft is nu wel duidelijk dat wij alles zorgvuldig hebben gedaan, al dus van Overdijk. In al die procedures is vanuit wel twintig invalshoeken naar onze vergunningen gekeken... en keer op keer zijn we overeind gebleven. Dat geeft aan dat wij alles zorgvuldig hebben gedaan... en de rechtbank heeft dat wederom bevestigd. De grote prijs van Nederland in de Formule 1 keerde in 2021... na 36 jaar afwezigheid terug op het circuit in de Duinen. Er waren nog wel beperkingen, maar toch bezochten ze drie dagen lang elke dag 70.000 mensen de trainingen, kwalificatie en de race. Ze zagen uh, Max Verstappen winnen. Het contract met de Formule 1 geldt voor drie edities met een optie voor nog eens twee jaar. De eerstkomende Grand Prix is dan ook gepland van 2 tot en met 4 september. Maar de tegenstanders hebben alweer uh, aangegeven in hoge beroep te gaan naar deze, afspraak, uh, naar deze uitspraak. Dus we gaan op naar de 36 e zitting... Na het dramatische begin van het seizoen voor Max Verstappen... en de twee dit nord finish in de drie races... waren er afgelopen zondag in Imola alleen maar blije gezichten bij Red Bull. De wereldkampioen won de sprintrace, de Grand Prix reed de snelste ronde... en zette de kers op de taart. Lewis Hamilton zelfs ook nog op een ronde. Dat laatste zorgde voor het nodige leedvermaak bij Red Bull. Na de verhitte strijd van vorig jaar hobbelt de Britse renstal van Mercedes nu ver achter de feiten aan, terwijl Verstappen, ondanks de autoproblemen... toch gewoon alweer twee races heeft gewonnen. Toen Red Bull-topman Helmut Marko na afloop van de race voor de camera's van Sky Sports verscheen... kon hij het dan ook niet laten een sneer uit te delen. Wat denk je dat er nu door Helmut in zijn hoofd gaat? vroeg de verslaggever de 78-jarige Oostenrijker, antwoordde met... Hij werd door ons op een rondje gezet, dus misschien denkt hij wel dat hij na vorig jaar had moeten stoppen. Ook Jas Verstappen ging in zijn column op verstappen.com in op het feit dat zijn zoon Hamilton op een ronde zette. Ik vond het eerlijk gezegd ook mooi om te zien dat er Hamilton op een ronde kon zetten, na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Hamilton had het heel lastig, terwijl zijn teamgenoot George Russell beter in balans leek. Het gebeurt niet snel dat je de kans krijgt om een Mercedes op een ronde achterstand te rijden. De 37-jarige Hamilton leek vorig jaar in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel binnen te houden, waarmee hij alleen een recordhouder zou worden. Een crash van Nicolas Latifi en een safety car-situatie gooiden echter roet in het eten, waarna Verstappen voor de eerste keer het WK won. Hamilton trok zich daarna een tijdje terug, maar besloot dit seizoen toch weer achter de tuur te kruipen. Het verloopt vooralsnog echter allesbehalve spoedig voor hem en zijn team. Na vier races staat hij slechts zevende met 28 punten. De achterstand op wk leider Charles Leclerc van Ferrari... bedraagt inmiddels al 58 punten. Wordt vervolgd. En Max Verstappen heeft er weer een prijs bij. Want uh, Max Verstappen heeft de prestigieuze Laureus Award gewonnen. De regeerde wereldkampioen in de Formule 1 is verkozen... tot zeer beste sportman over het jaar 2021.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 Grootheden als Tiger Woods, Roger Federer, Usain Bolt, Rafael Nadal, Lionel Messi, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. In 2006 kreeg Johan Cruyff de oeuvreprijs en in 2016 postuum de zogeheten Spirit Award. Este Vergeer werd twee keer onderscheiden bij de sporters met een beperking. Goed, volgende week is het weer zover. Wordt er weer gereisd en wel op het circuit van Miami in Miami Garden in Florida. Zes en met 9 mei. Dus dan is het weer volop raceweekend en racen geblazen. En dan het volgende. Rines van Kalmhout start vandaag in de vierde race in dit Indycar seizoen vanaf pole position. De coureur van Ed Carpenter Racing was in Alabama de snelste tijdens de kwalificatiesessie. Van Kalmhout, in Amerika beter bekend als de VK, ging rond in 1.06,2507 en liet Patrick O'Ward en Alex Palou achter zich. De Honda Indy Grand Prix of Alabama op Barber Motorsport Park start vandaag rond kwart over zeven Nederlandse tijd. Voor Van Kalmhout, 21 jaar jong, is het zijn tweede pole position in zijn IndyCar loopbaan. Vooralsnog won hij één race vorig jaar mei in Indianapolis. Na drie wedstrijden dit seizoen bezet de Nederlander de zevende plaats in het kampioenschap. Waar dus vanavond weer wat punten bij kunnen komen als hij van pole position mag starten. Oké, okay, nou, het is een een, een regio natuurlijk, en uh, ja, leuk dat hij het uh, zo goed uh, doet, uh, Rines uh, uit. Uh uit de hoofddorp afkomstig, dus uh, zo vlak in de buurt hebben ons, uh, Albert-Jan. Klopt. En dan toch uh, weer uh, zo fanatiek en zo lekker uh, aan het racen. En een Paul position, is dat zijn eerste of heeft hij al meer Dat Nee, zijn tweede. Zijn tweede? Zijn tweede. tweede, ja. Zijn tweede, oké. Okay. Nou, een mooie prestatie en uh, vanavond uh, kunnen we de race gaan, uh, gaan volgen. Ik ben heel benieuwd hoe die het uh, tijdens de race gaat doen. Nou, je vertelde het al, heel veel rechtszaken rondom het uh, circuit en uh, over de en de, de rugstreeppad en uh, de zandhagedis. We hebben ze allemaal uh, gehad uh, natuurlijk. En nu komt er weer een hoge beroep. En dan zitten we op nummer 36. Even ja. als we dat uh, zo, uh, zo goed zeggen. Een hele hoop gedoe altijd rondom het circuit. Nou was dat in 1981 ook zo. En uh, ja, daar is toen de tijd. Hebben ze daar een single uh, over uitgebracht? En toen uh, reed uh, bijna elke Zandvoort met een uh, grote Red Zandvoort uh, sticker in een uh, Formule 1-auto. Ik weet niet of je die uh, nog kan herinneren. Ge Geel-rood was die volgens mij, die sticker. En uh, er stond uh, Red Sandford stond er uh, oh. in die uh, raceauto. Was 1981. Toen is er ook een uh, single uitgebracht door de groep uh, Basis. En uh, dat heet het uh, circuit. En, uh, ja, een lied uh, ten gunste van het uh, circuit. En dat het circuit uh, moet uh, blijven. Want wat is een uh, auto zonder bougie? Het is als Zandvoort zonder circuit. Nou, daar gaat het plaatje over. En ik heb onlangs de single op de kop weten te tikken. Dus die gaan we nu even draaien. someone i know and she was pretty Ooh, yes she was she was a gorgeous middle girl happiest thing in the whole wide world and she was pretty Ooh, yes she was Come on, man.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 We worden weer uh, 2-0 stop op de zondag bij uh, CFM. Als eerste basis, groep uh, uit 1981 met het circuit -lied. En erachteraan uh, ja, die uh, lekkere uh, gouden ouwe van uh, de, de, een evergreen. Uh, ja, die termen zocht ik eigenlijk. Een echte evergreen van uh, Sennico's. En die ice of Jenny. Straks krijg je het dier van de week. Maar we gaan eerst nog even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden. Die om half drie vanmiddag uh, gespeeld zijn. Of begonnen zijn in de eredivisie Albert-Jan. En er zat ook uh, PSV bij. Zal ik die eerst even pakken. En dan uh, voordat we naar de derby toe gaan. Voor kwart over twaalf. Uh, ja, je gooit hele systeem om. Ja, uh, lekker hè. Uh, Be begin, jij ja, begin jij maar met PSV. PSV Willem II. Er is flink gescoord zes doelpunten in totaal. Niet 3 om 3, maar het werd uiteindelijk 4 om 2. Dat betekent dat PSV met 4-2 de wedstrijd gewonnen heeft van Willem II. Om kwart over, twee, kwart over twaalf werd al gespeeld SC Heerenveen thuis tegen Kambuur. Dat is een echte, ook een echte derby, om het zo maar eens te zeggen. En het bleef lange tijd uh, 3-2 in het voordeel van SC Cambuur, maar in de, de, de verlenging, om het zo maar eens te zeggen, in de laatste minuut wist SC Heerenveen nog te scoren, dus daar is de eindstand 3-3. En je dacht waarschijnlijk, er werden toch twee wedstrijden gespeeld... om half drie jaar, die andere die noem ik uh, nu. Coëte Eagles nam het op tegen Vitesse. Vitesse heeft uh, zo vlak voor het eindsignaal van de wedstrijd... toch nog uh, weten te scoren. Stond hele lange tijd 1 uh, tegen 1 in deze wedstrijd... maar uh, uiteindelijk is, uh, is de wedstrijd gewonnen door Vitesse... en werd het 1 tegen 2 hebben we om kwart voor vijf de volgende, de voorlaatste wedstrijd van vandaag. Fortuna Sittard ontvangt Vijenoord. En dan een latertje voor je, Albert-Jan. Want FC Groningen neemt het vanavond om acht uur op tegen RKC Waalwijk. En ze mogen uit mogen ze Waalwijk gaan ontmoeten voor deze wedstrijd. Ja, dat wordt inderdaad. Wat verwacht je daarvan? Poef, in Groningen, ja is Wisselvallig, maar ik hoop voor Groningen dat we een keer weer drie punten thuis komen. Dat hoop ik ook. Nou, zo dadelijk, het dier van deze week. We hebben ook vandaag nog in de aanbieding Lars. Alles over Lars, hoor je naar deze in Bel is. oftewel, een mooi verhaal. Na, na, na.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 Zet u een belle histoire en het ligt besloten in je lach. Iedereen rentre chez lui, là-haut, bij me Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nodig Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini, le jour de chance. Hier op viertal, op chacun, op chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Een hele mooie plaats. Deze van uh, Paul de Leeuwen samen met uh, Gerard uh, Alderliste. Uiteraard ook nog een salverstintje uh, door Alderliste bij deze uh, single. Een mooi verhaal, oftewel een wel histoire. Nou, het is vijf over alle vijf. Lars staat uh, te kwispelen om uh, zich uh, voor te stellen aan je. Mijn naam is Lars en ik ben een, helder in, een herder in klein formaat van net tien jaar jong.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 Dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seul au lendemain où retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans cette ville. J'ai beau chercher mes plus rien, j'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est tombé, tu sais. ce quartier où l'on ne vit que la nuit It's the Instinctively I try To take the path of love Into the night Sea of Love plaats. Het programma wordt elke woensdag. tussen 10 en 12 hoort. Je hoort Living in the Box en Room in Your Hearts. Het is tijd voor het gedicht. En hij is mooi. Mooi zandvoort. Mijn zandvoort is van steen. Maar gebouwd met liefde. van het land eromheen. Ze weerspiegelt gevoel. Ze kleurt je gedachten Geeft woorden een reden En je daden een doel Want dit is mijn leven Dit is mijn dorp Hier voel ik me veilig Hier ligt mijn hart De straten, de pleinen Ik ken ze allemaal En dit, dit is mijn verhaal Laat me maar gaan ik kijk over grenzen die al lang niet meer bestaan. Ik voel me hier thuis. Want je proeft hier de vrijheid. Ik ben ene man van de wereld. Maar hier, hier staat mijn huis. Want dit is mijn leven. Dit is mijn dorp. Hier voel ik me veilig. Hier ligt mijn hart...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 Mijn hart ligt hier voor altijd. Ze begrijpt me als ik zeg, het is de plek waar ik van droom, waar ik werk en waar ik woon. En ik, ik wil hier gewoon nooit, maar dan ook nooit meer weg. Station en vader zegt: acuut verkeer. Zand voor We gaan naar zand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 Oude oh, het is zo zaligheid wanneer je van de duinigheid in Zandvoort bij de zee. De sloop uit Amsterdam in het heldere wit flanellenpak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur.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 Uh, mooie gedichten, mooi dorp, uh, mooi zandvoort. Hoorde je deze? We gaan naar Zandvoort aan de zee. Nou ja, we hadden het er gisteren uitgebreid over, uh, Albert Jan. Hè? De, de grote postcode loterij uh, truck die uh, in uh, Zandvoort uh, gesignaleerd was. In 1 mei uh, zou het uh, gebeuren. De, de kanja die zou moeten vallen hier, hè? in Salford. Daar hebben we het over dan. Dat, dat, dat daar gingen we een klein, die die, een klein, die hoop hadden we goed die gisteren. die die hoop hadden we toch een klein beetje, maar ja. jij zegt het ook al, 1 mei, het is vandaag. Ja. Dus er zou er nou toch wel wat bekend moeten zijn. Dus mocht iemand heel veel festiviteiten zien van de Postcode Loterij in Salford. Geef ons dan even een telefoontje of stuur even een berichtje op, uh, op ja. die en daar gaat mijn telefoon meteen. Sociale media heeft nog niks, helemaal niks, gegeven, niks aangegeven. Zo van hier zijn ze aan het opbouwen of ze zijn ermee bezig. Nee, volgens mij ook niet. Ik denk dat ze gewoon een dagje geparkeerd hebben gestaan in, in Zandvoort gisteren en dat ze nu op weg zijn naar elders in Noord, dan wel Zuid-Holland. Eentje, eentje schreef uh, gisteren op Facebook... van nou, ze, ze zullen wel trek gehad hebben in een visje. Dus, uh, dat, zal, dat zal het zijn geweest. Uh, nou ja, we blijven toch nog een klein beetje hoog <laughs> tegen, <beter weten laughs> tegen beter weten in. Waarschijnlijk tegen beter weten in. Maar je weet het maar nooit, hè? natuurlijk. We gaan nog een plaatje draaien. Hier is uh, Tommy Rowe. momenteel in Zandvoort. Dus vandaar ook deze gedraaid... Hè? van uh, Mathia Bazaar. lekkere gauw houden uit uh, de zomertijden, uh, zeg maar. Yo, de -cento. Nou, ik heb nog even contact uh, opgenomen met de Postcode Loterij... en die wisten mij te vertellen, Rob... we gaan uh, de winnaar van de Postcode Loterij je uh, pas uh, bekendmaken... vanavond tussen half zeven en half acht uh, bij RTL Boulevard. Dus uh, mocht je willen weten of je gewonnen hebt moet je gewoon naar RTL Boulevard kijken vanavond tussen half zeven en half acht. Dan hebt u nog van mij te goed de uitslag van de topper in de hoofdklasse Heren. En dan hebben we het over hockey. Amsterdam thuis tegen Bloemendaal. Een spannende wedstrijd. In het tweede kwart nam Amsterdam een beetje het initiatief in handen. Kwam zelfs met 2-1 voor. Maar de eindstand, schrik niet, was Amsterdam 3, Bloemendaal 6. En uh, Bloemendaal heeft zich al geplaatst uh, voor de play-offs. En uh, voor de andere drie plekken zijn nog uh, vier kandidaten. En dan is het Pinoquet, Amsterdam dus, Oranje-rood en HGC. Wie van die vier het wordt, we houden het voor u in de gaten. In ieder geval Amsterdam-Bloemendaal 3-6. Kijk, dat is een mooi resultaat voor uh, onze buren uh, uit, uh, uit Bloemendaal. Mooie prestatie. Ja, ze staan ook uh, ruim uh, op, de, op de eerste plek, uh, nou, hè? Want... Uh... Ja, er zat tien ja. punten tussen. Nou, uh, Bloemendaal heeft nu 54 punten overgegeven. De, de, de, de, de, het wordt allemaal weer keurig bijgewerkt. In ieder geval drie, uh, drie play-off-teams uh, uh, bekend. Bloemendaal, Pinoquet, Amsterdam. Dat zijn de eerste drie. En dan komt er dus nog één bij. Dus dat gaat dan tussen Oranje-Rood en HGC. Uh, wat wil ik nog zeggen? Uh, oh ja, Bloemendaal, 54, uh, 21 wedstrijden gespeeld. 54 punten. Pinocchi, uh, 43 punten uit 21 wedstrijden. Het gaat dus uh, voor nog één plekje. Dat gaat dus oranje-rood en HGC. Beide 21 wedstrijden gespeeld. En beide 38 punten. Dankjewel, Albert-Jan. En wij zeggen tot volgende week. Fijne zondagavond. Dag. Doei, doei. Some things in love of bait. They can really mind you made.